10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Topcrimineel Willem Holleder is vrij. Dat heeft justitie vanochtend meegedeeld. Holleder werd in 2007 veroordeeld tot negen jaar cel... voor het afpersen van mensen in de vastgoedwereld. Hij heeft inmiddels twee derde van zijn straf... in gevangenis De Schie in Rotterdam uitgezeten. Het was al duidelijk dat Holleder één deze dagen vrij zou komen. Over de manier waarop het is gebeurd wil justitie niet zeggen. En hoe lang die vrij blijft is de vraag, zegt verslaggever Robert Bas. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem nog steeds van betrokkenheid bij liquidaties... en kan hem hiervoor aanhouden en gaan vervolgen. En ten tweede, het Openbaar Ministerie wil 17 miljoen van hem afpakken... geld dat hij zou hebben verdiend door onder andere het afpessen van Willem Enstra, de vastgoedmagnaat. Als hij dat geld niet kan of niet wil betalen, zal hij ook weer terug de gevangenis in moeten. De rechtbank van Haarlem begint rond deze tijd aan de uitspraak in de vastgoedfraudezaak. In totaal krijgen twaalf verdachten hun vonnis te horen. Hoofdverdachte is Jan van Vlijmen, oud-directeur van bouwontwikkelaar Bouwfonds. Tegen hem is zeven jaar cel geëist. De eis tegen andere verdachten varieert van vijf jaar cel tot een werkstraf van 60 uur. In die vastgoedfraudezaak draait het om een grootscheepsfraude-netwerk in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Onder andere pensioenfondsdirecteuren en vastgoedhandelaren sluisden tientallen miljoenen euro's weg uit hun bedrijf en staken dat in eigen zak. Belangrijkste gedupeerden waren Bouwfonds en het Philips Pensioenfonds. De werkloosheid in Spanje is opgelopen tot ruim boven de 5 miljoen. Volgens officiële cijfers zit nu 22,8 procent van de Spanjaarden zonder werk. Dat komt neer op 5,3 miljoen mensen. Correspondent Rob Zoutberg. Vooral het percentage aan Spanjaarden dat zonder werk zit is nu opvallend. Dat is nu dus bijna 23 procent. En daarmee keert het land terug naar percentages van halverwege jaren de 90 van de vorige eeuw. Het aanpakken van de werkloosheid heeft hoge prioriteit gekregen voor de nieuwe conservatieve regering... Maar trouwens ook de aanpak van het aantal zwartwerkers in het land. Want dat zijn er volgens de regering nogal wat. Nergens anders in de Europese Unie hebben zoveel mensen geen baan. De onderhandelaar van het ministerie van Financiën geeft ingehuurde deskundigen... de schuld van een miljarden tegenvaller bij de nationalisatie van ABN AMRO. Volgens ambtenaar Ter Haar hebben de deskundigen van de bank Lazar... niet alles meegeteld toen ze moesten uitrekenen wat ABN AMRO waard was. En dat kostte de Nederlandse staat minimaal 2,3 miljard euro. Nou ja, en dat laat ik ook echt bij, als bij de verantwoordelijkheid van de, van de investmentbanker. Dat dat, dat, daar zijn ze voor ingehuurd, dat is hun verantwoordelijkheid. Dus als zij constateren dat dat geen invloed heeft op hun waardering... dan is dat op hun positie. Ter haar is een van de getuigen die vandaag worden gehoord door de commissie De Wit. Die probeert erachter te komen hoe het kon... dat de overname door de staat uiteindelijk veel meer kostte dan de oorspronkelijke prijs. Later vandaag hoort De Wit oudbankpresident president Wellink en oud-minister Bos. Een Amstelveense praktijk voor het bleken van tanden die in november werd gesloten mag weer open. De infectie sloot Perfect Smile destijds omdat er medicijnen werden gebruikt die over de datum waren. Ook waren de patiëntendossiers niet op orde. De inspectie is opnieuw langs geweest in Amstelveen en de kwaliteit is nu wel goed. De komende tijd zullen inspecteurs Perfect Smile onaangekondigd blijven bezoeken. De praktijk kwam eerder ook in opspraak door berichten over fraude. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit werd er te veel gedeclareerd... door patiënten en verzekeraars. Dan het weer nog in het oosten nog veel bewolking. Later ook daar zon. In het westen kans op een bui en het wordt 4 tot 7 graden. Morgen een bui in het zuiden en zuidwesten. Later overal zonnige periode en een graad of 5. Vanaf zondag droog en koud.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 AOB-bestuurder trekt kritiek op de minister van Onderwijs niet in. Zeeuwen betalen te veel voor het dijkonderhoud, vinden de Zeeuwen zelf. Ondernemers in crisistijd gaan regelmatig op zoek naar inspirerende wonderdokters... en dan vallen er wel eens harde woorden. Ja, we hoefden vroeger maar het raam open te zetten om onze mond open te doen... en de gebraden kalkoenen vlogen naar binnen. Nou, weet je, die tijd die is echt voorbij. En het is ook echt mijn overtuiging, die tijd die komt ook niet meer. En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van KRO Goedemorgen Nederland. Marja van Bijsterveld is de beroerdste minister van Onderwijs ooit... en ze mist het intellectuele niveau om minister te zijn. Ik citeer Martin Kiers, bestuurder bij de lerarenvakbond AOB... gisteren tijdens de stakingsbijeenkomst... toen de leerkrachten massaal de straat opgingen... om te demonstreren tegen de 1040-uren-norm. Uitspraken die veel deden doen opwaaien. Martin Kiers, goedemorgen. Goedemorgen. Ook bij ik u even uh, Mag ik er even bij zeggen dat ik ook al 38 jaar voor de klas sta... dus geen kantoorvakbondsman ben... U staat al 38 jaar voor de klas. Dat hebben we er dan bij deze twee keer bij gezegd, Namelijk door uzelf en door uh, mij. Uh, de vraag is, uh, de voorzitter van uw uh, bond... zei gisteren dat u dit zo niet had moeten zeggen... dat het niet zijn woorden waren, dat het weliswaar de heets van de strijd was... maar dat het uh, erg onhandig was en dat hij daar afstand van nam. Neemt u inmiddels zelf afstand van uw eigen uitspraken gisteren? Ik neem daar afstand van als het gaat om de burger Marja van Wijsterveld... die ik niet ken en die ik uiteraard niet wil beledigen. Dus als ik deze privépersoon... Heeft geschoffeerd, mijn oprechte excuses, Maar ik had het hier over de beleidsmaker, de minister van Onderwijs. die voor mij als leraar en voor mijn collega's de laatste tijd een rampzalig beleid voert. Ja. waarvan ik merk dat dat buitengewoon ernstige consequenties heeft. voor de kinderen en voor mijn collega's. Dus ze blijft in uw ogen de beroerdste minister van Onderwijs ooit? Op dit moment is het heel erg slecht. en ik herhaal het woord: het is rampzalig. Is ze de beroerdste minister van Onderwijs ooit? mij in die 38 jaar wel. En ze mist het intellectuele niveau om minister te zijn? Meneer, wat zit u nou toch eigenlijk raar te vissen? Dus nee, helemaal dat niet. De ik, ja, wel. Ik heb u, meneer, ik heb u gisteren gehoord. Ik heb uw uitspraken, ja. die hebt u zelf ja, gedaan. Uh, en ik check bij u of u nog steeds achter die uitspraken van gisteren staat. En dat is tamelijk ja, relevant. Dus dat is mijn natuurlijk, vraag. Na, natuurlijk sta ik achter mijn uitspraken. We hebben hier een minister, van wie ik zeer sterk inrug heb... dat zij gedragen door haar leerkundige ambtenaren... Uh, bij mij, in mijn lokaal, in mijn leslokaal, nooit het gevoel heeft gegeven... hier staat iemand die begrijpt wat ik doe op die middelbare school... die feeling heeft met wat ik doe, maar die het ene plan op het andere stapelt... waardoor mijn werk, en dat van mijn jonge collega's, bij kans onmogelijk gaat worden. Een carrièrepolitica die alleen maar minister wil zijn. Jazeker. Goed, uh, de, uh, het resultaat van uw uitspraak is dat een aantal partijen... niet meer met uw bond om de tafel willen. Tenzij u excuses aanbiedt. Ik heb gezegd dat ik mijn excuses aan de privépersoon... Marian van Buitenveld graag aanbied. Maar natuurlijk wil ik u wel even iets zeggen. Als er iemand is die op dit moment in mijn oren geen recht van spreken heeft... dan is het de heer Elias, die mijn zieke collega's... die ernstig ziek thuis zijn afmaakt als luie leraren die zich maar ziek melden. En dat heeft hij publiekelijk gezegd. U zult begrijpen dat ik van een dergelijke manier geen lessen te ontvangen heb. Is de het slechtste kamerlid ooit? Het kamerlid ooit? Nee. Is hij, uh, mist hij het intellectuele niveau om kamerlid top. te zijn? Dat denk ik niet. Hij heeft zelfs tijd genoeg, zoals u weet... om in zijn belangrijke functie nog twee bureautjes erbij te houden... waar hij voor tienduizenden euro's erbij klust. Ik heb daar als leraar geen tijd voor. Hoe kwalificeert u hem en zijn opvattingen? Als uh, de brug tussen de VVD en de PVV, als een populist, en ik begrijp niet dat de minister-president duldt dat mijn collega's, en nogmaals, die ziek thuis zijn, op een dergelijke schofferende wijze worden bejegend door iemand van een partij, die ik me nog herinner, als een hele nette partij, de VVD van toen. Ja. Maar het populisme neemt wel hand over hand toe. En zo langzamerhand zie ik het verschil niet meer tussen de... TVV en de VVD. Ton Elias, goedemorgen. Goedemorgen. Kamerlid voor de VVD. U bent een populist? Ja. Een die die uh, zegt toch al het een en ander. Die uh, neemt toch al grote woorden in de mond. Dat, hallo? Ja, hallo. Ja, nee, ik zit in de auto in ik België. Hoor het. Dus ik weet niet of het allemaal goed gaat. Om... Uh, dat zijn grote woorden die de heer is gebruikt. Ik neem daar afstand van uiteraard. Ja, maar nou even het inhoudelijke uh, punt. Hij zegt, uh, uh, u hebt kritiek op zieke leraren, u noemt ze laf uh, en uh, dat gaat echt alle perken te buiten. Nou, dat is allemaal totaal niet aan de orde. Wat ik heb gezegd is, en dat houd ik staande, dat de wet die we nu hebben aangenomen in de Tweede Kamer van scholen en van schoolleiders verlangt dat zij hun roosters beter op orde hebben en dat zij docenten die bijvoorbeeld overdag naar de dokter gaan... of naar de tandarts, terwijl ze die afspraak ook s'avonds kunnen houden... aan het eind van de middag of s morgens, Dat kan soms, niet altijd. Maar dat ik vind dat niet te gemakkelijk leerlingen de dupe moeten worden... van slechte roosters, van heel vaak uitvallende lessen. Alle ouders, alle leerlingen klagen erover... dat er zo gemakkelijk lessen uitvallen... En ik vind het volkomen terecht en logisch om leraren en scholen erop aan te spreken dat ze dat beter regelen. Natuurlijk heb ik nooit gezegd, nooit, dat iemand die ernstig ziek is niet thuis mag zijn. Waarom meneer Kirsch het vandaan zegt? Wat een onzin. Dat geldt trouwens voor de meeste dingen die hij zegt. Die zijn grotelijks overdreven. En dat gemakzuchtige... ...maniertje om excuses aan de persoon aan te bieden... ...maar niet aan de bewindsman die die echt op een verschrikkelijke manier heeft beledigd. Sinds de heer Nawijn van de LPF als minister dacht weg te komen... ...met opvattingen over de doodstraf die hij als privépersoon had gegeven... ...heeft hij in de Kamer zand moeten eten om erachter te komen... ...dat er geen scheiding bestaat tussen de privépersoon en de politieke figuur. Dus dat vind ik gewoon te gemakkelijk. En wat ik wil weten is of de AOB, dus niet meneer Keers... maar gewoon of die vakbond afstand neemt... van die buitengewoon onbeleefde manier waarop de heer Keers zich heeft uitgelaten. Ja. En ik wil daar graag antwoord op. Nou, dat antwoord is gisteravond al gekomen. Want dat was de voorzitter van die bond. En die zei dat hij afstand nam van de manier waarop hij het had gezegd. Wel kon begrijpen dat in het heet van de strijd... soms dingen wat sterker werden gezegd dan, uh, dan in een, aan een vergadertafel. Ik nee, parafraseer. Maar hij heeft niet namens die bond gezegd, dit nemen wij terug en wij bieden excuses aan aan de minister. En dat zou meneer Dresser sieren. Ja, meneer Dresser is die voorzitter. De vraag is, wat is de positie van die bond in uw ogen... als die excuses niet komen? Nou ja, ik heb met drie andere collega's in de Tweede Kamer... de heer Beertema van de PVV, waar overigens de VVD helemaal niet op lijkt. Het zijn zeer verschillende partijen. De heer Biskop van het CDA en de heer Dijkgraaf van de SGP... We hebben alle vier gezegd, als die AOB, als deze bond niet op een normale fatsoenlijke manier... Natuurlijk kunnen we van mening verschillen over dingen, geen enkel probleem. Maar als hij niet op een fatsoenlijke manier... ...met ons opereert en dus afstand neemt en zich excuseert voor de manier waarop een bestuurder, niet zomaar één uh, oververheerde leraar... ...nee, een bestuurder van diezelfde bond zich heeft gemeend uit te kunnen laten tegen, de, tegen een minister... ...dan hoeven wij daar verder niet meer mee te praten. Dan nemen we dat niet serieus als gesprekspartner. Nee. Die excuses heb ik nog niet gehoord. Meneer Keers, gaat u die excuses aanbieden namens uw bond? Nee, want daar ben ik niet toe gerecht. Want dat zal de voorzitter moeten doen. En als hij dat nog... doet, want hij heeft gisteren wel afstand genomen... is uw ja. positie dan nog überhaupt wel te handhaven? En waarom niet? Ik heb gisteren gesproken als leraar... en als actieveling in de AOB. Ik heb u gezegd als mens, zeg maar. Gaat. Ik heb u gezegd, het gaat hier... Want dat is het aardige van wat de heer Elias zegt. Uh, je hebt beleid en je hebt mensen die het beleid maken. Ja. Wat ik de minister uitermate kwalijk neem, is dat ja. zij, en dat is heel merkwaardig... wij waren het dus jaar in jaar uit met elkaar eens, dat ging ja. over die duizend uur... Ja. van de ene dag op de andere ja. buigt het kabinet. Nou, omdat er een eind... meerderheid voor was. Goed dus de... omdat, er, omdat er inderdaad, en dat is het probleem van dit minderheidskabinet... men moet van dag tot dag... Ja die 76 stemmen halen. Ja. En de heer Beertema heeft daar misbruik van gemaakt. Meneer Beertema is het Kamerlid voor de PVV. Maar meneer Keers, en dat, u zegt net, ik heb dat... gesproken als leraar... u stond daar gisteren als bestuurder van een, oude, van een uh, onderwijsbond. En als leraar. Ja, maar ook als, van als bestuurder van een onderwijsbond. Ja, en u, weet, ja, en u weet dat als u die uitspraken doet, uh, ook al bent u leraar... u bent ook bestuurder, en als u dat soort uitspraken doet... En... zeker zo op de persoon gericht, dat dat een enorme ellende gaat veroorzaken. Ik zou niet weten wat voor een nou, ellendige dan op dit moment. Maar het is u niet ik opgevallen gemerkt, dat er nog een enorme storm over ontstaan is? Ja, ik heb, nou, ik heb gemerkt, dat heb ik wel gezegd. En laat ik dat nog in alle overheid zeggen. De storm die komt van de heren Beertema en Elias. Die laat ik geheel langs mij heen glijden. Want deze beide heren. En ik vertel het ook gewoon op school. Zijn de mensen die op, op dit moment bezig zijn mijn beroep. en dat van mijn collega's kapot te maken. En dan kan de heer Elias enorme riepels laden. Ja. Maar ik heb daar eigenlijk geen behoefte aan. Deze twee mensen zijn smadelijk over mijn collega's en over mijn beroep. Dat heeft hij net toch gezegd dat hij dat niet heeft gezegd? Dat zegt u. Hij heeft op het museumplein, ik stond vlak voor hem... Nee. tegen de leerlingen die protesteerden, zei... en ik citeer, die leraren melden zich maar ziek. Als u zoiets durft te zeggen, dan is dat smadelijk naar mijn collega's die inderdaad thuis zijn. Goed, stond Elias, kou is nog niet uit de lucht als ik het zo hoor. Nee, ik heb, ik heb twee vragen aan de heer Kiers. De eerste, als dat mag. De eerste is, waarom bent u een antidemocraat? Er, ah. er is in de Tweede Kamer besloten door een meerderheid om deze wet aan te nemen. Yes. Dus het is niet een handigheidje of zo, dat is gewoon een meerderheid. En het tweede is, zou u nou eens voor één keer, in plaats van uw gescheld... Inhoudelijk willen ingaan op het verwijt van de onderwijsinspectie. dat 1 op de 10 leraren. Ah, slecht, nou, ik stel u een vraag, hè? slechte instructie geeft. en dat 1 op de 5 leraren. Goed. niet efficiënt les geeft. Het, ik vind dat 20% weglekeffecten. van het inzetten van onderwijsgeld. een serieuze discussie. Uh, uh, uh, dat, dat, dat, dat zou moeten leiden tot een serieuze discussie. Goed. En u roept maar wat. En u schreeuwt maar wat, maar u gaat nooit in op mijn vraag over wat de onderwijsinspectie vaststelt dat beter zou moeten in het onderwijs. Er zijn hartstikke veel hele goede leraren, dat zeg ik bij ieder optreden, ja. maar er zijn ook leraren die zich moeten bijspijkeren en die niet maar een beetje moeten afwachten tot ze hun pensioen halen. En als je dat niet meer hardop kan zeggen, zonder dat u op zo'n rare manier uit de bocht vliegt dan bent u het contact met de maatschappelijke werkelijkheid verloren. En Laat... dat is wat ik u verwijt. Laatste reactie van uh, Martin Kiers. Kort, alsjeblieft. Leraren dienen hun uh, professionaliteit krachtig bij te werken. Daar heeft de heer Elias gelijk in. Ik zou hem graag bij een andere gelegenheid willen uitleggen... waarom dat op dit moment budgetair bijna niet te doen is. En ik stel voor dat we er hiermee eindigen. Goed. Um, uh, ik stel voor dat u koffie u gaat drinken. U loopt dat... de discussie. U loopt weg van de discussie. Ik wou, ik, wou, ik, wou, ik wou zeggen, ik ga koffie, gaat u koffie drinken samen, maar ik geloof niet dat dat erin zit. In ieder geval, nou, Martin. Nee, nee, ik, wil, ik wil meneer West ontvangen, daar gaat oh. het niet om. Okay. Maar misschien, misschien gaat hij dan een keer in, inhoudelijk, ja. op de dingen die wij zeggen. Goed, en dat maar... moet men in het onderwijs leren. Dat het ik... ook eens een keer kritiek kan zijn. Meneer Elias, ik moet het hierbij laten wat de tijd betreft. En meneer Keers ook. Ik dank u zeer, beide. Aan het eind van 2010 was ik, uh, zeg maar, failliet. Crisistijd in Nederland. Ondernemers op zoek naar een uitweg en nieuwe kansen. Wij gaan zorgen dat we aan de goede kant van de streep uitkomen. We gaan investeren, we knallen erin. Nog meer dan vroeger is het pompen of verzuipen. We Deze week in Goedemorgen Nederland, de crisismanager. Ron Hubbers geeft trainingen aan bedrijven in crisistijd. En dat is heel inspirerend, maar vooral ook confronterend. hoort u in deel 5, het laatste deel dus, van de crisismanager... opnieuw in een verslag van Marcel Dekker. Ondernemerschap is vakmanschap. In crisistijd is het zelfs een kunstvorm. Want hoe trek je onwillende op z'n centen zittende consumenten over de streep... die donders goed in de gaten hebben wat er aan de hand is? Mensen zien werkloosheid stijgen. Mensen zien dat de koopkracht dit jaar over de hele linie uh, gaat dalen. Uh, mensen die gepensioneerd zijn, die horen dat mogelijk vanaf 2013... Uh, de pensioenen gekort gaan worden. Uh, dat kan ik me natuurlijk alles bij voorstellen, dat mensen daar bezorgd over zijn. Premier Mark Rutte kan het zich voorstellen... De goede ondernemer ook. Maar hoe buig je terughoudendheid om in een consument die uitgeeft? Die jouw onderneming ook in crisistijd drijvende houdt? Op die vraag stort de crisismanager zich. Een wonderdokter zoals Ron Hubbers. Uh, nee, dat ben ik zeker niet. Nee, nee. Ik, uh, ik zeg altijd zo, ik kan eruit halen wat erin zit... maar ik kan er niet, uh, niet heel veel meer in stoppen. Want, uh, maar ik kan wel zorgen dat de talenten die mensen hebben... dat die zo goed mogelijk benut worden. En bij het vervullen van die opdracht ziet Hubbers nog wel eens wat... in deze crisistijd. Bedrijven die bijvoorbeeld um, actief zijn in, um, laten we zeggen, de woningmarkt... He, die, die klagen steen en been over dat uh, de regeldruk te groot is... Uh, dat de overheid het niet goed doet, dat de financieringen lastig zijn. Maar niemand kijkt naar zichzelf over van... Hey, hoe wat wat doen wij nu eigenlijk? Uh, wat doen wij op kleine schaal met onze eigen klanten? Als je dan met hun klanten gaat praten... dan vertellen die klanten gewoon van... ja, luister, ik heb bijvoorbeeld een makelaar. Die doet helemaal niets voor mij. Dat is de perceptie van de klant. Nou, de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Maar heel simpel, als de klant denkt... mijn makelaar doet niks voor me... Ja, dan is het een illusie om te denken... dat die klant ook nog bereid is om heel veel geld voor jou... als makelaar uit te geven. Ja, En volgens mij, hè, en dat is de spiegel die ik dan bijvoorbeeld... een makelaar graag voorhoud... van, joh, luister, wat heeft die klant van jou nodig? Heel kritisch, ga eens nou kritisch. Bij jezelf te raden. Werk je wel echt hard? Zet je wel echt die extra tien stappen die nodig zijn? Of leun je eigenlijk een beetje apathisch achterover? En het trieste is dat sommige mensen, hè, dat zijn ook hele goede, maar sommige die leunen apathisch achterover op dit moment. En dat is wel treurig, vind ik. Ja, we hoefden vroeger maar het raam open te zetten om onze mond open te doen. En de gebraden kalkoenen vlogen naar binnen. Ja, nou weet je, die tijd die is echt voorbij. En, en het is ook echt mijn overtuiging, die tijd die komt ook niet meer. Je zult veel harder moeten werken, veel scherper moeten zijn. Je zult altijd beter moeten zijn dan je concurrent. En dat moet die klant vooral voelen. Je kunt het zelf wel vinden, dat is één ding. Maar die klant die moet ervan overtuigd zijn. Prijsbewustzijn, um, is het niet zo simpel? Ook bij een onderneming van ja jongens, het is crisis tijd, We moeten gewoon omlaag met die prijzen. En dat is het, klaar. Ja, ik zou de vraag om willen draaien. Waarom doen we de prijzen niet omhoog? En dat is een hele simpele. Antwoord er maar. Ja, ik, ik zal proberen het antwoord te geven. Kijk, er is maar één goede prijs. En dat is de prijs die de klant reëel vindt. En, en of die nou hoog of laag is, um, dat is dan eventjes wat minder belangrijk. Maar als de klant hem reëel vindt, is die bereid hem te betalen. Heel veel klanten roepen van, ik vind je te duur. Dat roepen ze tegen allerlei ondernemers en verkopers. Maar heel vaak is het, betekent dat eigenlijk van, joh, ik zie het niet met jou zitten. He, ik vertrouw je niet, of het voelt niet goed, of, of je hebt me niet gezien of niet gehoord. En dan roept de klant van, ik vind je te duur. Ik ben er echt van overtuigd dat je zelfs je prijs kunt verhogen... als je maar heel goed zorgt dat de klant snapt wat jouw waarde is. En dat hij bereid is hè? en dat jouw waarde ook iets is... die echt waardevol voor hem is. Want dan is hij ook bereid om daarvoor te betalen. Ik zie dat om me heen ook continu gebeuren. Ja. Nou is Ron Hubbers zelf eigenlijk ook een ondernemer. Hè? Want u werkt uh, zo af en toe voor houthof trainingen. Maar u bent zzp'er. Ja. Hoe gaat het eigenlijk met Ron Hubbers in deze tijd? Nou, het is wel leuk dat je dat vraagt. Met Ron Hubbers gaat het heel goed. Ik heb mijn prijzen verhoogd met ingang van 2012. Ik dacht van... Feliciteerd. Dankjewel. Ik dacht, dat moet ik dan ook waarmaken als je dat durft te roepen. Uh, tegelijkertijd, uh, sinds 2008, uh, toen schoot bij mij enorm de crisis erin. Want uh, ik was toen heel sterk verbonden aan allerlei banken met trainingen. Nou, je kunt je voorstellen, dat was, uh, dat was even schrikken toen Lehman Brothers uh, omviel. En alle gevolgen daarbij. Um, daarna heb ik elk jaar weer een procent of 15 tot 25 groei weten te realiseren. En um, ik heb ook gewoon besloten dat ik dat dit jaar weer ga doen. Ten slotte, hoeveel bedrijven heeft Ron Hubbers al geadviseerd en zijn daarna over de kop gegaan? Zo, dat is een mooie vraag. Um, nul, nul. nul kan het niet bewijzen. Nee, ik ook even niet. <laughs> maar, um, nee, nul bedrijven die over de kop zijn gegaan. Ik heb wel uh, heel wat cijfers paraat die uh, aantonen dat er, uh, dat er wel winst is gemaakt. Ja, en heel simpel, uh, mijn factuur is heel vaak verbonden aan het succes dat we halen in een traject. En um, dat betekent, ik moet het wel waarmaken. En dat heeft ook met mijn reputatie te maken. Als ik een traject doe en ik stuur daarvoor een factuur en de klant vindt, de waarde, vindt het niet waardevol wat er gebeurd is, zal die hooguit die factuur betalen, maar heb ik volgend jaar gewoon niks te verdienen. Dus ik kan ik me niet veroorloven. Dus het moet goed zijn. En daar sta ik van voor. Dus koers houden, koers vast blijven, eh, met z'n allen realiseren dat we sterker uit deze crisis gaan komen als we koers vast zijn. Dat is het parol. Mark Rutte, de minister-president, besloot. Het laatste deel van de crisismanager gemaakt door Marcel Dekker. En volgende week in Goedemorgen Nederland. Zucht is die. <laughs> Heel die. Als u ziek bent, ga je naar de huisarts.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 Straks, de Zeeuwen betalen te veel voor het dijkonderhoud. Vinden ze zelf. Eerst nu het ochtendhumeur van Cisca Dresselhuis. Ik kijk naar brandpunt. Interessant onderwerp over de situatie in het CDA. Die partij die naastig op zoek is naar een nieuwe partijleider. Allerlei mensen zeggen hun zegje, waarna de presentator besluit met de woorden... Als u wilt weten welke mensen als mogelijke nieuwe partijleider genoemd worden... ga dan naar onze website www.brandpunt.nl. Zo de meter toch op, denk ik, onparlementair. En dat denk ik tegenwoordig vaak. Want het is schering en inslag dat je voor de laatste uitkomsten... of het vervolg van een spannend verhaal... wordt verwezen naar de website van het bewuste programma. Of het nu gaat om het Nos Journaal, Spoorloos, Memories, het familiediner... Boer zoekt vrouw of het RTL Nieuws... De volledige gegevens of de afloop van een kwestie worden op de website onthuld. Dan heb je net zitten kijken naar de hereniging van een uit elkaar gevallen gezin... of naar de moeizaam opgespoorde biologische moeder of oude liefde. En dan moet je dus op een holletje naar je werkkamer... computer opstarten, betreffende website opzoeken... wat op dat ogenblik vele duizenden andere Nederlanders ook doen. En dan kun je pas zien of het gezin niet alsnog in een slaande ruzie beland is of de biologische moeder toch eigenlijk niet een op geld belust kreng is... en dat die oude liefde vooral in de mottenballen had moeten blijven. Wat denken programmamakers eigenlijk? Dat wij allemaal met een laptop op schoot naar de tv zitten te kijken... zodat we op elk gewenst ogenblik internet erbij kunnen halen? Maar dat willen we helemaal niet. We willen gewoon dat het programma wordt afgerond met een happy... of juist een unhappy end, maar in ieder geval met een end. Journalisten en andere programmamakers zijn opgeleid om een kwestie van alle kanten te belichten, het kaf van het koren te scheiden... ons het koren voor te zetten en het kaf weg te gooien. Dat is hun vak. De loodgieter repareert de lekkende kraan ook zelf... en laat ons niet achter met een nieuw leertje en de boodschap... dat we dat er zelf maar even moeten inzetten. Dus, gewoon je werk goed afmaken, dames en heren van de tv. Al dus, Siska Dresselhuis, wilt u de rest van haar oeuvre... wat betreft dit ochtendtumeur ook terugluisteren... dan kunt u terecht op kairo.nl. Maandag, het ochtendtumeur van Henk Westbroek. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. De provincie Zeeland is boos op het kabinet. In het bestuursakkoord Water eh, zijn afspraken gemaakt... over de kosten van het onderhoud van keringen en dijken... en die zijn, niet on, die zijn oneerlijk verdeeld, zegt Zeeland. De provincie heeft daarom een brief gestuurd... aan staatssecretaris Joop Adsma van Infrastructuur en Milieu. Sjoerd Heining, goedemorgen. Uh, gedeputeerde namens de VVD. U betaalt te veel. Hoeveel betaalt de Zeeuw per, per Zeeuw te veel in uw ogen? Nou, de Zeeuw betaalt op dit moment uh, uh, uh, niet te veel. Want het is iets wat over de toekomst gaat. Dit uh, gaat pas over een uh, groot aantal jaren spelen. Dus we kunnen niet precies zeggen hoeveel dat zal zijn. Uh, maar het is in ieder geval zo dat 10% van de kosten uh, van de dijken in de toekomst uh, voor rekening van de zeeuw zal komen. Maar het, het zou gaan om een tientje per, per jaar, per zeeuw? Ja, dat, uh, uh, dat ligt eraan, hoe je voorspelt, dat de uh, kosten van de dijken in 2025 of zo zullen zijn. Dat, is, uh, dat, is, dat zijn vrij ingewikkelde berekeningen. Ja. Zeg maar, jullie hebben daar toch ook veel meer water dan in de meeste delen van Nederland. Dus waar, waarom is het dan oneerlijk om daar een beetje meer voor te betalen? Ja, maar wij denken ook niet dat als er in Amsterdam uh, uh, uh, meer misdaad is, dat de Amsterdammer dan meer geld voor zijn veiligheid gaat, bet gaat betalen dan de, dan de Zeeuw. Uh, dus wij vinden dat uh, veiligheid iets is wat uh, door alle Nederlanders gezamenlijk betaald moet worden. Ja, nou zullen veel Nederlanders misschien denken, uh, die Delta werken, uh, uh, die zorgen dat jullie daar droge voeten houden, die zijn ook al vijf keer qua kosten over de kop gegaan. Uh, daar is al een heel veel belastinggeld in ingegaan en als het dan om een tientje per jaar gaat per zeeuw, nou nou. Ja, maar ik weet niet hoe u aan het bedrag komt. Kijk, dat kan in de toekomst uh, uh, kan dat, uh, flink gaan oplopen, die bedragen. Ja. Uh, en uh, daar zijn we bezorgd over. En uh, uh, verder is het natuurlijk uh, een principiële kwestie. Veiligheid uh, vinden wij, uh, dat is voor alle Nederlanders even belangrijk. En dat moet door alle Nederlanders gezamenlijk betaald worden. Ja. Daar gaat het eigenlijk om. Toch zegt de Unie van Waterschappen, dat is de club waar u ook onderdeel van uitmaakt... Uh, dat jullie wel het akkoord hebben ondertekend met het kabinet. Waarom hebt u dat dan gedaan? Nee, dat hebben we juist niet gedaan. We oh. hebben dat akkoord, onze Provinciale Staten hebben besloten om dat akkoord niet te ondertekenen. Nee, er is sprake geweest in het voorjaar van een onderhandelaarsakkoord... waar de Unie van Waterschap gezamenlijk een handtekening onder gezet heeft. Ja. Uh, en ook het IPO overigens, dus de gezamenlijke provincies hebben dat gezamenlijk getekend. Maar de ja. provincie Zeeland is daar niet uh, akkoord mee gegaan. Oké, okay. goed. Uh, hoeveel wilt u wel extra gaan betalen eigenlijk? We willen helemaal niet extra gaan betalen. We willen dat iedere Nederlander hetzelfde betaalt voor waterveiligheid. En voor andere veiligheid ook overigens. Iedereen, gelijke monniken, gelijke kappen, waar je ook woont in dit land. Klopt. Of je nou in Zeeland woont uh, uh, uh, of in uh, uh, Noordoost-Groningen. Sorry? Of je nou in Zeeland woont of in Noordoost-Groningen. Of in Groningen of in Rotterdam-Zuid uh, uh, of nog ergens anders. Maakt niet uit. Sjoerd Heining, gedeputeerde van de VVD in Zeeland... Lichte zijn brief toe die hij stuurde... aan staatssecretaris Atsma van Milieu en Infrastructuur. Ik dank u zeer. Oké, okay, graag gedaan. Bijna half tien. Meer informatie over deze uitzending kunt u kwijt op kro.nl. Ik wens u vast een prettig weekend. En geef het woord gaarne aan Ebro Oemar, ergens in een bus. Hi, Sven. Dat ergens is vandaag bij de Heinekenbrouwerij in Amsterdam. Het is een soort van thuiswedstrijd. En ik ben wel een beetje moe, maar dat komt niet van het werken. Dat komt van al het winkelen. Want ik heb alles al een minstens drievoud en dan ben je redelijk uitgesopt, kan ik je verklappen. Dat is een beetje lullig voor de economie, maar die hebben daar iets op gevonden. Wat daar gaan we het straks over hebben, na het nieuws met Jan van der Putten: Radio 1, het NOS Journaal. De rechtbank in Haarlem is bezig met de uitspraak in de vastgoedfraudezaak. In totaal krijgen twaalf verdachten hun vonnis te horen. De hoofdverdachte, Jan van Vlijmer, oud-directeur van het bouwfonds... is zeven jaar cel geëist. En in die fraudezaak gaat het om tientallen miljoenen. De werkloosheid in Spanje is gestegen tot 5,3 miljoen mensen. Volgens officiële cijfers zit nu 22,8 procent... van de Spaanse beroepsbevolking zonder werk. Forse stijging vergeleken met een kwartaal eerder. Willem Holleder is vrij, justitie heeft het bevestigd... maar wil er verder helemaal niks over zeggen. Hij werd in 2007 veroordeeld tot 9 jaar cel... voor het afpersen van mensen in de vastgoedwereld. Holleder heeft twee derde van zijn straf uitgezeten. En in Guatemala, in Midden-Amerika... heeft de vroegere dictator Rios Mond huisarrest gekregen. Hij wordt beschuldigd van genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Rios Mond was begin jaren 80 aan de macht. en was lange tijd onschendbaar omdat hij in het parlement zat. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Awb verkeersinformatie viel na een ongeluk op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder nog 4 kilometer, maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Dit is Radio 1, NTR. Premtime. Met Ebro Omar. It's Goedemorgen luisteraars. Winkelen zit in onze genen, zei mijn vrouwelijke bankier ooit tegen me. Dan namen we eerst door wat we allemaal gescoord hadden en waar. Zij woonde in Amsterdam, of ik woon in Amsterdam en zij in Rotterdam. Dus dan heb je elkaar nog wel wat te melden. Dat was heel lang geleden. De winkelstraat in Amsterdam liggen er treurig bij. Op de pc telde een vriendin laat zelfs 30 bouwvakkersbusjes. Dat is geen plek om te parkeren. Maar ja, als er zo verbouwd wordt is er ook bijna geen winkel meer over om je geld stuk te slaan. Eerlijk, dan word je vanzelf wel winkelmol. Het moet leuk blijven. Ik ga niet mijn best doen om geld uit te geven. Niet alleen de economische crisis, maar ook het internet shoppen... wordt het, het de bakstenen winkels en echte winkeliers moeilijk gemaakt. We kijken in de echte winkel, we voelen ons daaraan het product... en surfen vervolgens online naar de goedkoopste aanbieder. We zijn Hollanders, hè? geen cent te veel betalen, Blijf een sport. Mijn vraag aan u is, waarvoor komt u nog in een winkel? Wat maakt een winkel aantrekkelijk? U kunt met ons meepraten door te bellen met 0800-1121... mede naar Ntr.nl of twitteren naar Premtime Radio 1. Welkom bij Premtime. De uitdaging waar winkeliers voor staan is om in tijden van crisis... ons door te laten gaan met wat we graag doen, consumeren. Dat kan door van het winkelen een beleving te maken. Experience shopping. Dat is onderdeel van deze tijd. Het moet persoonlijker en het internet kan daarbij ook helpen... door social media in te zetten als Facebook en Twitter. Lijkt me mega werk en ik kan het weten want ik ben een Twitter-terrorist... en een uitgeshopte shoppenholik. Maar goed, we staan hier vandaag uh, uh, op een uh, mega experience plek. En mijn vraag aan u is, komt u nog wel eens in een winkel? Wat maakt winkelen voor u nog aantrekkelijk, luisteraars? U kunt met ons meepraten door te bellen met 0800-1121. Mailen naar Premtimeapens-NTR.nl of twitteren naar Premtime Radio 1. Ik sta hier in de Heineken Experience in een bunker. Het is hier een geweldige bunker om de dag te beginnen. Overal groen en, en lichtjes en jammer dat we hier geen webcam hebben. Naast de manager Heineken Experience, Dirk Lubbers, goedemorgen. Goedemorgen. Kan jij even voor onze luisteraars beschrijven waar we nu zijn en wat we hier kunnen doen? We zijn in de Heineken Experience. Dit is de eerstgebouwde brouwerij van Heineken. En we zijn waar we normaal eindigen bij de tour in de World Bar. En dit is een, een, een experience, een tour die je ondergaat. Je ondergaat een beleving, je ondergaat de Heinekenbeleving. Het uiteindelijk... gaat dus door de brouwerij heen en dan zie je hoe het bier gebrouwen wordt? Ja, je, je ziet hoe bier gebrouwen wordt, waar het van gemaakt wordt. Uh, je ziet waar wij voor staan, waar ons merk voor staat. Uh, je ziet hoe wij begonnen zijn, hoe de familie Heineken begonnen is. Maar je wordt ook meegelift, meegetild in de wereld van Heineken. En uiteindelijk kom je terecht in een wildbar, de Eindbar, voordat je, zeg maar... De winkel ingaat. En die World Bar, dat is voor ons luisteraars Dat is een, echt een bunker. En hij is helemaal zilverkleurig en helemaal rondom zijn grote videoschermen met mooie beelden van de wereld. Overal waar je heen kunt, kunt, kunt denken. allemaal wereldsteden. Ja. En je hebt bars van die bartafels en het tafelblad zelf is een. Nou, wat is het? Een computer animatie van de wereld. Hier moet je een glas bier opzetten. En, uh, zoals je nu ziet is het Moskou. Het thema van Moskou. Het is een panorama view die gaat helemaal rond de bar. En met behulp van je glas. Dus, uh, als je een glas Heineken hebt. Je zet het op de tafel. Dan krijg je alle weetjes over Moskou. Uh, naar boven. Maar we hebben Moskou, we hebben Parijs, Rio, et cetera. En ik kan me voorstellen dat bezoekers dit hartstikke leuk vinden. Bezoekers vinden het geweldig. We maar wie komen er? Vooral uh, buitenlands. Met name toeristen. Maar kan ik bijvoorbeeld morgen, dus weekend, als ik zin heb uh, om naar Amsterdam te komen, naar de Heinekenbrouwerij te gaan, kan dat dan gewoon? Zeker. Yes. sterker nog, uh, een aanrader. Er komen hier op jaarbasis meer dan 500.000 bezoekers. We zijn zeven dagen per week open, van elf tot, uh, tot half acht. Uh, uh, ja, en, en, en het wordt echt heel erg gewaardeerd. En dan aan het eind van die experience wordt je bier gedronken, neem ik aan? Aan het eind van de experience heb je de mogelijkheid om twee biertjes te, te drinken. Uh, met, met behulp van je entree krijg je twee, twee muntjes en dan kan je twee bier voor drinken of twee cola of twee fris of twee water. Maar je kan ook kiezen om te leren tappen voor die twee muntjes en dan word je een tapmeester. En je hebt ook een hele mooie winkel hier. Kunnen we eruit? Even kijken hoe dat gaat werken. Ja. En in die winkel wordt meer dan bier verkocht. Het is echt een merk. Ja, dit is echt een merk. Merk ja. Heineken. We... Nou. Met name biergerelateerde producten, zoals glaswerk. En dat kan je ook laten graveren. Of een flesje met je naam erop. Of een badjas of een t-shirt. Of... Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Of het is hier te koop. Moet wel... Wordt het verkocht? Slaan die toeristen zich hier helemaal in aan groene Heineken spullen? Of, of ik zou denken, je koopt bier, maar het is dus veel meer. 40% van de bezoekers koopt. Geweldig. Wij gaan zo terug naar de bus. Uh, je gaat met ons mee. Dirk Lubbers, manager Heineken Experience. En we hebben muziek. Dolly Parts heeft ook nog wat te zeggen over winkelen. My life is like unto a bargain store. And I may have just what you're looking for. If you don't mind the fact that all the merchandise is used. But with a little mending, it could be as good as new. Why you take, for instance, this whole broken heart If you will just replace the missing parts You would be surprised to find how good it really is Take it and you never will be sorry that you did The bargain story Goedemorgen luisteraars, ik ben in de bus en we hebben het vandaag over winkelen. Waarvoor komt u nog in een winkel en wat maakt winkelen voor u nog aantrekkelijk? U kunt met ons meepraten door te bellen met 0800-1121. U kunt mee naar ntr.nl of twitteren naar Premtime Radio 1. In de bus zit bij mij Ellen Jacobs, Kamer van de Koophandel. Goedemorgen. Goedemorgen. De Kamer van Koophandel, wat, wat doet die voor de stad Amsterdam om het winkelen aantrekkelijker te maken? Wat voor rol spelen jullie? Nou, wat we nu doen, in ieder geval dit jaar... is een heel uitgebreid voorlichtingsprogramma voor winkeliers. Dat doen we niet alleen voor winkeliers in Amsterdam, maar voor in de hele regio. Om ervoor te zorgen dat ze gewoon goed meegaan met die veranderende consument... die nou ja, eigenlijk, zoals net al gezegd, meer wil beleven dan alleen maar winkelen. En welke winkeliers hebben we dan? Wat voor omvang? Nou, we richt ons inderdaad niet zozeer op de ketens... want die hebben dat soort kennis uh, best wel zelf in huis. Maar met name die kleinere zelfstandige winkeliers... Nou, die hebben gewoon handen vol aan hun uh, winkel... Uh, Bestaan die nog, de kleine zelfstandige winkeliers? Nou, gelukkig wel, want die maken natuurlijk een stad uh, nog diverser... en het aanbod nog aantrekkelijker voor, uh, voor de consument. En wat, wat merken jullie van het winkelen in Amsterdam? Waarom komen mensen naar Amsterdam om te winkelen? Nou, de grootste regio in Veren? Amsterdam zijn natuurlijk gewoon de, de musea... de culturele instellingen en de grachten. Maar wij denken als Kamer dat er nog veel meer uh, uit bijvoorbeeld... het uh, en het uh, winkelen te halen valt. Maar dan moet, Nou, dan moet je gewoon zorgen dat die winkels nog gasvrijer zijn. Maar ook zeg maar het soort winkels... Gasvrijheid en service, dat is een begrip wat de Amsterdammer niet echt kent, toch? Ja, daar zal hij toch aan moeten geloven. Wil hij uh, zorgen dat die mensen hier naartoe komen en niet thuis blijven zitten... en hun dingetjes uh, online bestellen. En wat voor Amsterdam natuurlijk ook een uitdaging is... om al die nieuwe concepten die er toch iedere keer weer ontstaan uh, wereldwijd... om ervoor te zorgen dat die ook in Amsterdam een, uh, een winkel willen hebben. Ja, ja, maar ik denk ook, wat je bij ons ziet, is die, uh, die beleving. Ik denk dat de, de winkelier gewoon alleen maar wachten op het publiek... dat dat niet meer voldoende is tegenwoordig. Wij hebben ook uh, sinds kort... Ja, maar jullie hebben het makkelijk. Jullie komen hier met bussen toeristen voorrijden. Ik schaam me inderdaad niet bij de, bij de kleine ondernemer. Maar wij hebben ook een brandstore bij de, of een merkwinkel bij de Amstelstraat... tegenover uh, uh, Club R. En daar ja. moeten wij ook voor zorgen dat er mensen heen gaan het is uit de richting van de Kalverstraat. Dus wij moeten dingen verzinnen dat mensen erheen gaan. Dat ze een belevenis onderaan. Aan de telefoon heb ik mevrouw Perrier. Goedemorgen mevrouw. Ja, goedemorgen. Waarvoor komt u nog in de winkel? Winkelt u nog? Ik winkel altijd. Nou, Gelukkig! Dus weinig... nee, ja, nee, maar ik koop dus weinig goederen, zou ik maar zeggen. En als ik ze koop, wil ik het zien. Um, als ik kleding koop, wil ik kijken hoe het aan de binnenkant afgewerkt is. Ik wil de stoffen voelen. Als ik eten koop, wil ik zien wat ik koop. En, en daarom winkel ik. Um, en, en ik winkel ook omdat ik absoluut niet wil dat er allerlei dingen in de computers overal maar staan met banken enzovoort. Van mij privé. Dat wil ik ook niet. En waar let dus u op als u een winkel binnenkomt? Is, is dat dan de bediening? Is het de verlichting? Zijn het de producten? Is het de sfeer, de service? Probeert u nieuwe winkels? Dat is één. Producten, dat is één. Ik wil bepaalde dingen hebben van een bepaald merk. En dan ga ik niet uh, ja, een beetje, beetje alleen maar kijken van wat is goedkoop. Ik wil gewoon go goede en lekkere spullen hebben. De bediening vind ik heel erg belangrijk. Um, uh, nou Als je dus speciale dingen koopt, wil ik graag dat mensen weten wat ze verkopen. Dat ja. moeten wij in onze winkel ook, want anders kom je er niet in het leven. En uh, ja, vriendelijk gewoon. Dank u wel. Ja, oké. Okay, dan. Dank u wel voor het telefoontje, mevrouw Barrier. Ja, de mensen moeten vooral vriendelijk zijn en weten en en uh, weten wat ze verkopen. Ellen Jacobsen. Ja, dat is heel herkenbaar. Dat vindt iedereen. En zeker zeg maar, als je naar de stad Amsterdam komt, dan kom je ook gewoon voor een gezellig dagje uit. Nou, dan wil je netjes behandeld worden. Je wil ook dat de straten er netjes bij liggen. Kortom, de hele stad moet gewoon iets hebben van kom bij ons en uh, vermaak je en geef je geld uit. En, en daar hoort de... inderdaad vriendelijk zijn bij. En dat is wat we als Kamer van Koophandel uh, komend jaar samen met CBW MiTex en Sintens en uh, de MKB gaan we gewoon heel uitgebreid de winkeliers gewoon attenderen op nou ja, dat, die, dat die klant gewoon meer verwacht. En in tijden van economie Crisis, want uiteindelijk is het gewoon wel zo dat mensen minder geld uitgeven. Uh, en online shoppen. Wat is dan de grootste uitdaging die jullie als Kamer van Koophandel hebben voor Amsterdam? Uh, de grootste uitdaging van de Kamer is denk ik dat we uh, met, met al je andere partners in de stad die stad aantrekkelijk houden. En ervoor zorgen dat als mensen inderdaad zeggen we gaan een dagje uit dat ze naar Amsterdam gaan. En daar ook inderdaad uh, waar voor hun geld vinden. Ik krijg hier een mailtje van Willem. Uh, die zegt, een website antwoordt niet op vragen over kwaliteit. Een product op internet kun je niet proeven, voelen, zien of uitproberen. En Robert die zegt, wat voor mij winkelen aantrekkelijk maakt, is een winkel met een unieke signatuur. Helaas bestaat de gemiddelde winkelstraat alleen nog maar uit ketens en dat nodig niet uit om te gaan winkelen. Winkelen is voor mij zonder specifiek iets nodig te hebben, winkels af te slenteren op zoek naar niks. Meestal kom je toch wel thuis met iets. Dat zegt Robert. Um, Dirk Lubbers. Je zegt, uh, je hebt ook in een straat uh, in het centrum nog een, uh, een Experience Store geopend. Maar die ligt uit de route. Hoe krijg je daar de mensen heen dan? Nou, we zijn deze week begonnen met een proef samen met uh, onze vrienden aan de overkant van Blue Boat. Om elke bezoeker op vertoon van hun entreekaart bij de Experience mogen gratis met de boot. Ja. En er worden afgezet bij, uh, bij de Amstelstraat. Dus ze hebben eigenlijk alweer een beleving ondergaan ze door in de boot te stappen. En dan worden ze naar de Brand Store geleid, waar weer... Activiteiten zijn, weerbeleving is, eh, zodat mensen ook daadwerkelijk. Een waarde uh, ondervinden in ja, En shop. Ja, ik daar uh, Jacobs, mag aanvullen. Uh, ja. uh, dat is denk ik ook de uitdaging. Kijk, het centrum van Amsterdam is niet meer alleen dat kernwinkelgebied en de Kalverstraat. Er zijn zoveel gebieden omheen. En de kunst is gewoon dat we dat ook verkopen aan de buitenwereld. En dat is wat de Kamer nu met een aantal partners in het centrum wil doen. Gewoon gebiedsbranding en dat ook naar buiten brengen. Negen straatjes is een begrip voor iedereen. Nou, dat kun je ook doen met het gebied waar uh, de nieuwe winkel van Heineken zit. En hoe zorg je ervoor dat er niet alleen maar ketens komen? Nou, dat is toch uh, gericht accureren. Uh, dat is toch met z'n allen zeggen uh, hou goed in de gaten welke nieuwe aanbieders er zijn. En verleidt ze om in Amsterdam te komen. En maar kun je, dan je ze ook wat? tegenhouden? Kun je ze te ja. te tegenhouden? Want in die negen straatjes bijvoorbeeld zie je ze weer niet. Nee, precies, maar dat zijn ook geen panden waar ketens in willen zitten. En ik denk dat je ook niet tegen ketens moet zijn, maar het is ketens en die kleine winkels en nieuwe concepten. En wat deze stad wel moet doen, is ook bereid zijn om ze ruimte te bieden. En die grachtenpanden zijn hartstikke leuk, maar ze zijn natuurlijk heel erg smal. Nou, dan moet je wel in uh, mee willen bewegen met de behoefte van, van, van de, nieuw, de winkels van nu. En winkels van nu zijn groter, ook om die klant ook meer beleving te bieden. Nou, en dan moet je als stad ook in mee willen gaan. Ik heb een uh, beller, meneer Langrak. Goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Gaat u nog winkelen? Wat vindt u ervan, van al die winkels? Nou, ik kom net uit ons uh, winkelcentrum in uh, Nieuweniedorp. Dat is een uh, plattelandsgemeente in uh, de Noordkop van Noord-Holland. Ja. En uh, daar hebben wij net, dat betekent de Rabobank, daar heeft net uh, zijn lokale uh, kantoor geopend. En dat hebben ze gedaan, uh, vlakbij het winkelcentrum, op, op 100 meter afstand. En daar zie je, dat daar is een bibliotheek. En uh, wat je ziet is dat uh, de gemeente waarin wij wonen is gefuseerd. Het gemeentehuis gaat weg. Mensen die worden onrustig. Die: God, het gemeentehuis gaat weg. De Rabobank trekt zich terug. Ja. En nu hebben we de gemeente... Het wordt een Rabobank spookstad. Een... Wat zegt u? Het wordt daar een spookstad, begrijp ik. Nee, dat winkelcentrum floreert. En uh, juist omdat dat winkelcentrum floreert, hebben gemeenten gemeente en Rabobank besloten om dat toch een, een soort loket, een klein kantoortje open te houden waar mensen naartoe kunnen... En ik was er vanmorgen bij en ik hoor van heel veel mensen het is toch fijn dat die bank en die gemeente uh, lokaal of tegenwoordig blijven bij het winkelcentrum. Ja. Dan uh, heb je toch een loopje naar de winkel. Ja, het het klinkt hartstikke doen. goed. Je kan even naar de bank. klinkt goed. En, Dank, uh, u dat dat bijdrage, Dank u wel voor uw bijdrage, meneer Langerak. Dank u wel. Dirk Lubbers, uh, jullie hebben die Heineken Experience hier in Amsterdam. Is het een idee om dat ook in andere steden te openen? Of zijn jullie gebonden aan deze stad? Ja, wij zijn gebonden aan deze stad omdat dit de eerste brouwerij is die we gebouwd hebben. Maar dit, dit idee van bier wordt niet alleen maar in Amsterdam gedronken natuurlijk. En, nee, nee, nee. En nee, nee. op die Amstelstraat, die andere filiaal, wordt daar ook bier gebrouwen? Nee. nee Wat nee, heb nee. je daar dan? Nee, dat is wel een andere beleving dan hier. Hier is echt de geschiedenis van Heineken. Uh, hoe, en hoe bier gemaakt wordt. Die andere winkel is meer de beleving van 2012. Ik heb een beller aan de telefoon. Hans, goedemorgen, zeg het maar. Goedemorgen, Everer. Ik zeg heb het. Even een opmerking. Ik vind de aankondiging van jou net van uh, toen je begon. Ja, de van jou van, uh, je begon. ja uh, ik hoorde... Ja. Ja. Dat je zei van me. ik ben doodmoe, niet door slaapgebrek, maar door uh, het winkelen, het shoppen in de stad. Vind ik een aanfluiting. van. Oh, de, sorry. Bedoel, er zijn honderdduizenden mensen in Nederland die helemaal niet meer kunnen winkelen. Echt waar? Ja, dat vind ik een aanvluiting. Ik weet niet hoe oud je bent. 39 hoor ik net. Nee, ik word 42 dit jaar. Kom, Hans, Het is een compliment, okay, prima, maar ik kan een maar beter compliment gebruiken. Ik denk gebruiken. dat je CAO is moeten bekijken. Ja. En dat je veel minder moet gaan verdienen. Want ik vind het echt een aanvluiting voor de mensen die dit wel met. met, met, met die wat dingen kunnen gebruiken in huis. Of allerlei huishoudelijke artikelen of wat dan ook. Of kleding ja. of schoenen of wat. Ik weet niet wat. Vind je niet ik, dat die ik, mensen gewoon moeten goed. gaan werken? Ik bedoel, ik werk ook gewoon hard voor mijn centen. Dus uh, dan wil ik ja, ze ook ja, wel laten dat rollen. Ja, wel, maar dat je drie dagen. Uh, of dat je twee, drie dagen hebt liggen shoppen. daar door moe van bent en niet door slaapgebrek. Dat vind ik gewoon een. Een schande vind ik dat. Maar gaat u zelf nog wel eens winkelen? Nee, ik heb, nou. ik heb een uitkering zeg ik dit. Wat moet ik kopen dan? Ja, weet ik niet wat je nodig hebt. Nee, ik heb niks nodig. Oh, nou kijk, dat is heel goed. Dus zo zouden meer mensen moeten goed, zijn. Ik wel wat dingen kopen. Alleen, ik heb het niet over mij. Ik heb het over jou. Ja, ik wil niks meer kopen. Met, met, met, met zo'n geestdrift dat je hebt verteld. Dat je zo jouw jou, jou, jou, jou, jou, jou, jou, jou ding begint. Jouw programma. Ja, ja het, ik, ik, ik moet een beetje bij mezelf te raden gaan, Hans. Dankjewel. Ik uh, ga eens kijken hoe ik uh, hier wat aan ga doen. Of ik hier wat aan kan doen. Dankjewel voor je bijdrage, Hans. Hartstikke fijn. Ellen, um, dat, dat online shoppen en het stenen winkelen, is daar nog een uh, bedreiging voor elkaar? Uh, nou, nee, niet als je denk ik, uh, daar goed op inspeelt. En dan kun je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat mensen uh, misschien online shoppen... maar het wel bij jouw winkel afhalen. En terwijl ze in jouw winkel zijn, denken... hé, hey, maar dat truitje of uh, dat dingetje wat daar ligt, dat past daar goed bij. En dan mee te nemen. En dat is denk ik wel waar, we, uh, waar winkeliers wel bewust van moeten gaan zijn. Dat ze daarmee gaan spelen. Dus er liggen ook kansen, maar dan moet je wel zeg maar, uh, goed in de gaten houden wat die klant wil. En daar goed over nadenken wat je daarmee kan in jouw winkel. En als je het hebt over experience shopping, zoals hier bij in de Heinekenbrouwerij. Dat zie ik andere winkels nog niet doen. Is daar wel een toekomst voor? Nou, ik denk dat ze veel meer winkels uh, toch die experience uh, willen bieden. Zeker uh, winkels in binnensteden waarvan, hè, waar en mensen voorbeelden toch ook... Van. Uh, dat vind ik altijd een beetje lastig. Uh, nou, je ziet sowieso dat winkels groter zijn geworden. Het aantal vierkante meters van winkels uh, is toegenomen. En dat is eigenlijk om die klant meer te bieden dan alleen maar schappen. En dat is echt wat je ziet. Dat heeft ook het uh, recente koopstroomonderzoek laten zien... dat er uh, veel meer winkelvierkante meters zijn, maar niet zozeer meer winkels. Dus door winkels groter te maken, uh, bied je mensen meer. Als ik in die winkels kijk die groter zijn gemaakt, ja. dan zie ik... Ja, ik zie al die schappen nog vol hangen in de uitverkoop. Dus je kunt ze wel groter maken. Maar als niks verkocht wordt, dan heeft dat ook weinig zin. Dus het ja. al om mijn geld nou, weg te Je ziet er wel meer in die grote winkels. Worden ook dingen. Mag je ook dingen proberen? Het feit dat je ergens opgemaakt wordt of dat je iets mag proeven. Het zijn toch allemaal pogingen om die klant zeg maar, meer te bieden dan alleen ja. maar dat schap. Ik heb mevrouw Glimmerveen aan de telefoon. Goedemorgen mevrouw, zegt u het maar. Winkelt u nog? Ja. ja. Oh, gelukkig. Ja. Van de vrouwen moeten we het hebben. Zegt u het maar. Waar let u op als u winkelt? Uh, op kwaliteit. Ja. En ook wel uiteraard op prijs. Want ja, de tijden worden moeilijker, voor, zeker voor gepensioneerden, die al acht jaar. Zonder, uh, zonder geïndexeerd te zijn. Hè. Dus, ja. Maar goed, ik ga wel voor kwaliteit. Maar het is nu en... lekker uitverkopen. Ja, ja, ja, daar gaan we ook op af. Ja, lekker die scoren zo meteen. Uh, nou, alleen wat we nodig hebben. Hè. Oh, oké. Okay. En uh, waar, waar let u nog meer op? Als u komt u altijd in de uh, bekende winkels of uh, gaat u ook uh, wel eens aan een andere stad om te winkelen? Nou, ik ga ook nog wel eens in een andere stad winkelen, maar meestal bij dezelfde winkels. Want waar ik een ontzettende hekel aan heb, dat is uh, als je in een winkelcentrum loopt en je stapt een kledingzaak binnen en daar komen ze met disco-muziek. Nou, dan ben ik meteen. Oh, de herrie. Ja. Gewoon gezellig, of geen muziek, of gezellige achtergrondmuziek, want dat schijnt ook nog weer de kooplust op te wekken. Hè? Ja. Is, maar, uh, maar Dank u wel. Dank okay. voor uw bijdrage. Ik heb hier een uh, mailtje van uh, Huip. Een tweet van Huip. Huip zegt, voor mij is nog maar één reden om naar een winkel te gaan. Dat de spullen meteen meenemen. Verkopers weten meestal weinig. Ko Lamers zegt, ik vind vriendelijk personeel heel belangrijk. Bij schoenen in Arnhem krijg ik ook altijd een kopje koffie. Nou, dat is ook een hele experience. Ja. Het, uh, het aardige personeel. Waar is het daar misgegaan? Uh, ik bedoel, het personeel is tegenwoordig allemaal jong en weet niks. Uh, ik deel je mening niet. Wij, bij ons jij bent een man. Winkel jij nog wel eens? Ja, tuurlijk. Waar, waar, waar let jij dan op? Ook mannen winkelen wel eens. Nou vertel, waar let jij op als je winkelt? <laughs> inderdaad vriendelijk personeel. Maar dat vind ik een basis eis. Dat is, als je dat niet hebt en niet doet... dan, dan, dan schiet je volledig je doel voorbij. Dat is bij ons absoluut. En als ik ga winkelen... ja, uh, het, het gebeurt inderdaad niet zo heel vaak. Maar ja. uh, vriendelijk personeel. En ik kijk wel gelijk of ik... Uh, of alles daar ligt in één winkel wat ik nodig heb. En je zegt, het gebeurt niet zo heel erg vaak, dat winkelen. Ga je dan altijd naar de bekende winkels om de dingen te kopen die je, uh, die je nodig hebt? Ja. Of ga je ook wel eens een beetje door de stad slenteren zoals vrouwen uh, toch best wel doen? <lacht> nou ja, je hebt hier een winkel, een experience winkel. Dus ik kan me voorstellen dat je zoveel mogelijk winkels afgaat om te kijken wat je daar nog van kunt oppikken. Ja, of dat... zijn jullie uniek in je soort? Uh, die laatste vraag, uiteraard volmondig ja. Maar we gaan ook kijken bij andere winkels hoe zij het doen, hoe zij het neerleggen. En wat voor, wat voor artikelen zij verkopen. En ook uiteraard hoeveel of hoe groot percentage van bezoekers is dat koopt. Ja, en als ik dan kijk naar jullie winkel. In het buitenland heb je wel wat meer van dit Type uh, winkels. Ja. Um, zijn dat dingen die je bezoekt? Winkels ja. die je bezoekt. Dat ja. zijn dan. Uh, wat leer je daarvan? Wat Wat, shop, wat hebben jullie uh, overgenomen van winkels in het buitenland? Of wat heb je ervan geleerd? Uh, bepaalde artikelen die wij voeren nu in onze winkel, die heb ik wel bij andere uh, brouwerijen bekeken. Bijvoorbeeld bij Dublin of uh, in Dublin bij de Kinder Storehouse. Kijken wel welke lijn zij voeren, welke artikelen zij voeren. Dat is ook gerelateerd aan een, aan een bierproduct. Dus daar leer ik wel van. En uh, naar jullie rondleiding hier kan ik me dat mannen en vrouwen komen. Ja. En wie koopt nou uiteindelijk in die winkel? Ehm. Uh, Meestal de mannen. Maar vrouwen ook. We hebben uh, veel vrouwenproducten. Wat is een vrouwenproduct? Bikini. Die heb ik niet zien hangen. Oh dat is een heel belangrijk product. Ja, we liever er ook heel snel van bij. Oh, echt? Oh, ik moet zo meteen terug, dat is duidelijk. Ik heb een beller aan de telefoon. Meneer Van Wel, goedemorgen, zegt u het maar. Hoi, goedemorgen. Uh, ja, over het winkelen. Uh, ik, ik vind ook dat de, de, de, de winkels er slecht op ingesprongen zijn op het internet internetgebeuren. Uh, slecht? Wat voor spullen? Je, uh, ik verstond u niet zo goed. Sorry, als je, als je uh, um, op. Uh, ik vind dat de winkels er slecht op ingesprongen zijn ah, ja. op het hele internetgebeuren. Ja. Uh, mensen, mensen zoeken van alles op en als, uh, als ze in de winkel komen, weten ze eigenlijk al van de hoed en de rand. Behalve uh, specifieke vragen. Nou, dan loopt er winkel, lopen er in zo'n winkel 15 man uh, als zijnde verkopen, maar er is er maar eentje die er echt verstand van heeft. Het dus is heel allemaal, vervelend. Uh, eens, laat maar, ja, ja. Doe, uh, en dan pakken ze, dan wil je dus een specifieke vraag weten, dan gaan ze de doos erbij pakken gaan en dan ze gaan ze het gaan lezen. dan lezen, ja. dat kan je zelf ook Sorry, natuurlijk. Lezen, lezen kan ik zelf ook, ja. dus, ja, Dankjewel. Ja, oké. Okay. Dank je. Ik heb hier nog een mailtje van Anne. Die zegt, meestal ga ik even langs bij winkels waar ik de mensen ken. En die winkels die ik oké okay vind. En dan loop ik vaak tegen iets aan. Het gaat me om de ontmoeting. Ik winkel zelfs als een soort ontwikkelingswerk. Bij mensen die het nodig hebben. Omdat ze anders niet kunnen blijven bestaan in deze tijd. Nou, um, fantastisch. En John die zegt, wat maakt de winkel aantrekkelijk? Specialisme, kennis en enthousiasme over de waar. In de meeste fysieke winkels kan je alleen het gemiddelde krijgen. En de mensen die hier werken weten er weinig niks vanaf. De uitzonderingen daar gelaten. En ik heb een tweetje van uh, Michiel. Die zegt winkelketens uit de binnensteden. Ruimte voor zelfstandige winkels. Dan wordt win winkelen weer interessant. Zie Zutphen. Ellen Jacobs. Weg met die ketens uit de binnenstad. Ja, dat vind ik wat uh, te bar. Die ketens die, uh, die leven ook van die binnenstedes. Dus die moeten daar een plek hebben. Maar dat er absoluut, uh, uh, dat die zelfstandige aparte specialistische zaken erbij horen, dat is een feit. En ik vind dat daar Amsterdam een paar goede voorbeelden van heeft. Maar die moeten we wel vasthouden. Dus dat betekent wel dat je als stad sterk moet maken om je ook als winkelstad nou, maar, goed te verkopen. Dat vind ik wel heel grappig, want ik woon in Amsterdam. Ik fiets altijd door de negen straatjes. En ik winkel er nooit. Terwijl ik altijd denk, oh, is wel leuk, is wel leuk. Maar het zijn van die kleine winkeltjes en dan moet je weer je fiets kwijt. Die moet echt gewoon... Door al die straten shoppen om te kijken wat je wel wil, dus... ja, maar goed, dat, dan ben je eigenlijk wat je dus ook wel ziet: dat die klant uh, meer vrije tijdsbestedingen inmiddels heeft dan alleen maar winkelen en dus ook dat winkelen efficiënt wil doen. Dus dat is ook iets waar zowel een winkelier als ook een gebied zeg maar, op in moet spelen. Misschien moet je wel een uh, soort routekaartje hebben van de negen straatjes... dat je precies weet hè, in welke straat dat ene winkeltje is. En hebben dat soort gebieden nog overlevingskansen in deze tijd? Ja, ik denk absoluut. Ik bedoel, je hoort het ook zeggen uh, van, de, van de mensen die bellen... dat ze toch graag willen dat mensen hun kennen... dat ze die kleinere zaakjes prettig vinden. En het is toch zeg maar, iets anders hebben dan wat uh, in de grote winkels aangeboden wordt. En ik vind zo'n negen straatjes... Uh, die zijn gewoon als negen straatjes in zijn geheel online gegaan. Dus je hoeft niet alleen als winkelier iets te doen, maar je kunt ook met je hele straat wat oppakken. Dankjewel Ellen Jacobsen. Ik ben heel blij dat we vanochtend hier in Amsterdam op de Heinekenbrouwerij stonden. Ik ben een ontzettende niet-bierdrinker. Ik vind het bier zo vies, het spijt me heel erg. Maar die bikini wil ik zo meteen nog ja. even bekijken. Het zit er dus weer op. Ik wil mijn gasten in de bus bedanken. Dirk Lubbers van de Heineken en Ellen Jacobs van de Kamer van Koophandel. Heel fijn dat we hier mochten zijn. Vergeet straks luisteraars niet nog even te stemmen op de patje P'er van het jaarverkiezing. Het is een nek-aan-nek-race tussen burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht... Wilma Verver, oud-burgemeester van Schiedam en Wim Cornelissen. En de directeur van Paul Smits van het Maasstadziekenhuis Ziekenhuis is ook genomineerd. Dus doe, zo dat. doe dat zo nog eventjes. Stemmen op premtime.nl voor de patje P'er van het jaarverkiezing. Bedankt, tot maandag. Weet je wat een remklauw is? Geen idee. De Tros Autoshow. we hebben vandaag een hele belangrijke gast. Zaterdag, de gast, BMW-baas Jan-Christiaan Koenders. Nou, we kachelen met dik 100 km per uur over de A27, volledig elektrisch. Het merk uit Beieren schakelt ook over op batterijen. En dat is ook helemaal niet erg. Dat is even bijkomen. Dat moet ook. Verder, een rijimpressie van een onvervalste Mercedes-terreinwagen... en het laatste autonieuws. Nee, niet uit Duitsland. Nee, ook niet uit Italië. De Tros Auto Show morgenmiddag om 2 uur. Uit Japan.